...de winnaar was van The Voice of Holland bij RTL. In de finale van Popstars kreeg Dean meer stemmen dan zijn rivale Simone Nijssen. Feyenoord heeft zijn thuiswedstrijd tegen de Graafschap met 1-0 verloren. Leon Broekhoff van de Graafschap scoorde in de 88ste minuut. Na afloop werden de Feyenoord-spelers door het eigen publiek uitgefloten. Sommige spelers liepen huilend van het veld af. Willem II won thuis met 1-0 van Vitesse. NEC speelde thuis gelijk tegen NAC. Het werd 2-2 en AZ Heracles eindigde in 0-0. Het weer bewolkt en vannacht motregen. Op morgen regenachtig. In de loop van de dag wordt het droger. Het wordt dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu, The Nightwalk. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Danceford FM. Radio Mario Zandvoort.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 Zaterdagavond, een bijzonder goedenavond. Welkom en leuk dat je erbij bent. Een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Vandaag 20 januari 2011. Zaterdagavond, maar dat wist je natuurlijk al. Lucas met Showbiz nieuws, de update, Nightwalk 10. En straks vanaf 12 uur. Niemand minder dan onze eigen resident DJ Maan Zo'n uur lang live in de mix op de radio. En je hoort, ik ben nog steeds snit verkouden. Ik heb toch een zware kater van gisteravond. Aardig wat gezopen, zit dus het barst van de kop uit. Mag de pret allemaal niet drukken. Ik zal je er verder niet mee lastig vallen. In ieder geval wel met lekkere muziek. Onder andere muziek, de grote hit. Ik geloof dat in de derde top 50 vorige week op nummer 1 stond. Het is Milk and Sugar. En ze uh, dus doen het samen met Firecon News. En de doel van van Con Dios was toen de tijd alle fantastische plaat. En nu de geremixed is door de heren uit Duitsland is dus helemaal een hit. Hey na na na. En ook nog onderweg Tom Novi met now or never. Maar eerst vrijgon deals in een Duits jasje met Hey Nanana. Na na. Say no. dat de hafound Met Now or Never the least sad, and a de Least en Voltax Remixed. En dat is de muziek van de Vaya Condilos. Samen met de, de uit Duitsland Milk and Sugar. Met hey, and nanana. En de volgende plaat gaat al een tijdje mee. Het is van een man, ik geloof dat hij al in de jaren 70 druk bezig was met soulmuziek... In 1995 brak hij uiteindelijk door. En uh, uiteindelijk is dit eigenlijk zijn eerste echte grote hit. Hij gaat al een tijdje mee hoor. Ik ben, ik ben in augustus september werd hij al regelmatig op 3FM gedraaid. In de laatste tijd hoor je hem ook op andere commerciële omroepen... erg vaak voorbij gaan, alsof er geld toegestopt is van... hij moet weer even gepromoot worden. Het is uh, gebruikt voor een, een, een, een, een, een, een soort programma, net als The Voice. Alleen, uh, nee, het is niet te vergelijken met The Voice. Je kent het beter. Uh, een dubbeltje op zijn kant. Daar lijkt het een beetje op. Maar dan uh, iets met uh, voor een dollar de wereld rond of zo. In ieder geval uh, aloe, blak heb heeft gezongen tegen de laatste tijd, al je ook heel veel dancehorses ervan. Maar ik vond het origineel erg mooi. Hier is I Need a Dollar. CFM! CFM! Zandvoort! CFM! CFM! CFM! Nightwalk. Nightwalk! I Need a Dollar! Dollar! dollar less, what I need. Hey, hey. well, I need Ja, ze zeggen wel eens op de radio kan je alles zeggen. En 9 uh, voor de 10 mensen geloof dat ik een wat je gewoon vertelt op de radio. Dus af en toe best grappig. We hoor de muziek van. Uh, Al in de jaren zeventig was hij al druk bezig. Nou, misschien was hij wel druk bezig, maar... In 1995 uh, maakte hij pas eigenlijk zijn eerste plaatjes. En uh, toen werd hij ook echt bekend. Daarvoor is er eigenlijk nooit een cd van hem uitgebracht wat echt uh, bekend werd. In 1995 had hij als eerste een cassette. En dat heet uh, Stretch Marks, zijn eerste album. En uh, ja, daar kwam eigenlijk elk jaar er een nieuw album uit... Over het programma. En dat programma dat is uh, vorig jaar. Uh, februari. was dat in Amerika een grote hit. En dat was. Uh, How to make it in America. Het nummer heet ook eigenlijk. I need a dollar. How to make it in America. dat is de intro-song van, uh, van die show. <coughs> Zo, dat klinkt lekker gezond. Zie je van Zandvoort. terug. naar hetgeen waarvoor je natuurlijk gekluisterd zit aan je radio: The Nightwalk. En het is even tijd voor een beetje showbiznieuws, nieuws. NW Nightwalks showfacts. New Kids Turbo is diamant geworden. De Nederlandse speelfilm New Kids Turbo... heeft de grens van een miljoen bezoekers gepasseerd. En daarmee heeft de comedy de status van diamantenfilm behaald. Dat maakt het Nederlandse filmfestival afgelopen donderdag bekend. En uh, Turbo bereikt hiermee een dag eerder de diamantenstatus... dan uh, komt een vrouw bij de dokter... Acteurs Flip van der Kuil, Huub Smit, Tim Haars... en producent Reinhard Oellemans namen donderdagmiddag hun uh, prijzen in ontvangst. En uh, een tijdje geleden, vlak voordat die uh, première ging van Nieuwkens zei uh, Reinhard Oellemans uh, heel positief... nou, ik denk wel dat we miljoenen... Uh, ik denk wel dat we miljoenen uh, bioscoopgangers zullen krijgen... En, de man heeft gewoon Gelijk wat. Ja, tegenwoordig. Uh, ooit uh, begonnen als uh, Arnie. Hè, daar kennen we hem eigenlijk van. van goede tijden, slechte tijden. En. Uh, nou, en. Uh, komt een uh, vrouw bij de, komt de man bij de dokter. Misschien komt hij ook nog om. Maar. Het is in ieder geval. Komt een vrouw bij de dokter. Dat was al een. Uh, de Diamantenstatus. En uh, nu al de tweede film die hij maakte, is uh, Diamantenstatus. Dus het gaat goed met Arnie. Of uh, Reinhard Oelemans, zoals hij werkelijkheid heet. En de Paris Hilton in politieauto. Een beetje onwennig zal Paris Hilton uh, afgelopen dinsdagavond... naast een agent in een politieauto gezeten hebben. De rijke erfgenaam had nog een taakstraf openstaan... en ging voor een paar uur mee met de LA Sheriff's Department. Oftewel Los Angeles Sheriff's Department, zoals dat zo mooi heet. Een erg zware straf was het niet voor Miss Hilton. Ze was namelijk tegelijkertijd beelden aan het schieten... van haar nieuwe reality-serie The World According to Paris. Over ...dat ze vriend en vijand choqueerde toen ze in de auto werd gespot naast meneer de Gent. Hij heeft Paris gisteren ook bekendgemaakt, gisteren... Uh, ...dat was afgelopen woensdag bekendgemaakt... ...dat ze wel toe is aan een huwelijk en kinderen. De blondine vertelde de Amerikaanse pers ...dat ze rond haar dertigste wel klaar zou zijn voor een huwelijk en kids. En 17 uh, februari is het zover. Ja, niet dat ze gaat bevallen hoor, want dat zou wel heel snel zijn... ...als ze nog niet eens zwanger is. Maar 30 dertigste verjaardag van uh, La Hilton... En we zijn benieuwd wanneer de huwelijksaankondigingen aankondigingen komen. Want uh, ja, die zijn er niet. Maar ja, de dertig is er dan uh, toch bijna gepasseerd. Uh, klein maandje nog, hè. Is dat wat heeft is, is die zo? Wat hield hij allemaal? Nou, kan je vertellen, afgelopen donderdagavond... heb ik alle, alle, alle, alle nieuwsfeikjes een beetje bij elkaar gesprokkeld. Dus uh, ja, af en toe vergeet je even van... Uh, in de tekst staat nog gisteren en dan lees je Lekker belangrijk. Zie je zo mezelf het beste van Dance en R&B. B? Tio's kleding vol weinig. En net zo uitzien als Tajo Cruise hoeft niet duur te zijn. Bij de Nederlandse kledingwinkels is eigenlijk alles wat hij draagt wel te krijgen. Als je er een beetje gaat kijken hebben ze hier op internet hebben ze een plaatje gezet. Een Jack Joe zonnebril. Kost je nog geen 20 euro. Eigenlijk let ik even natuurlijk alles van Jack en Jones uh, is uh, een beetje zoals hij, uh, hij gekleed is. En uh, de broesjes zijn van uh, River Island. En uh, de broek die hij draagt is van H&M uh, oftewel Hennis en Maurits, weet je dat ook weer. En oh ja, zijn schoenen zijn over River Island. Dan ben je helemaal exact zo gekleed als hij. En uh, Gaga is op zoek naar transseksuelen. Volgens Paris Hilton... Is Lady Gaga op zoek naar transseksuelen voor de videoclip? voor haar nieuwe nummer Born This Way. De opnames van de videoclip gaan volgende week voor start... en volgens Hilton bezocht Kaga onlangs een feest voor transseksuelen in New York... om daar transseksuelen te casten. Het nummer Born This Way komt uit op 13 februari... en het album dat ook Born This Way heet komt uit in mei. En Kaga werd dit jaar verkozen tot homo-icoon door de Nederlandse homo's... en ook vorig jaar won ze de titel. En ze staat bekend als voorvechter voor homorechten. En misschien denk je... Paris Hilton, is dat die ene? Nee, dat is niet die ene. Dat is die man die, uh, die altijd uh, alles voor elkaar krijgt. Die heeft een eigen website. En uh, Paris Hilton heet de man. Paris met een z en dan Hilton gewoon. En die man daar echt... Uh, alle rollers in Amerika en over de hele wereld van bekende mensen... die blijven voor hem gewoon niet geheim. En af en toe vertelt hij ook dingen die niet mogen verteld worden. Of soms ontkennen artiesten het ook. Maar negen van de 10 keer heeft hij dan ook uit een betrouwbare bron. TfM Zandvoort, beste van dance en R&B in de mix op de radio. Straks vanaf twaalf niemand iemand meer dan onze eigen resident DJ Mouzo. En zo meteen rond de klok van half 12 gaan we eens even kijken... wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn. Maar eerst gaan we nog even lekkere muziek voor je draaien. The Far East Movement heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Ze staan nu nog in de hitlijst met die andere, Maar deze is leuker, vind ik persoonlijk hoor. Het is Rocketeer en ze doen het samen met Ryan Tedde. Dat doe ik hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de Holland's number one, na, na, na, na, number one dance show. Night one, Saturday night, on Zfm. Radio Radio Zandvoort. Here we go, come with me. Solmix en de 44 is movement. en laat ze met Rocketeer. En dat doen ze samen met de uh, Rider Terror of One Republic. En zo werd het even tijd voor iets hey, anders. Party update. Gaan we eerst even kijken in de Escape in Amsterdam. Dat draait onze eigen zandvoertje Raymundo. Hij doet daar uh, de planning en de roosters wat betreft de DJ's. Vanavond heeft hij uh, Robert Fieldwood goed uitgenodigd. En sexy mrs. van Asso, Sax en kazikas percussions en in de luxe hebben we danny vanavond dus frame en frame masters in escape in amsterdam dat was hem vanavond in de heilige musical hebben exclusive t block en St stefan oftewel s-fant gewoon stefan dus vanavond in de heilige musical en eh uh... 7 uur in de ochtend. Ik weet niet of het uitverkocht is. Ik heb die fly zo even vanavond toegeschoven gekregen. Dus in ieder geval, dus in de HMH. Vanavond exclusive D-Block. En Stefan, vanavond in de Panama hebben we Fashion Addicted. En dat is met Derek E, Maggie Bagovic, Claire en Sheila Hill, Ruben van der Meer en vrienden. Terwijl een friend staat vanavond Fashion Addicted in de Panama tot 4 uur in de ochtend. Vanavond in Studio 80 hebben we Babylon en dat is met Mandy uit Duitsland en uh, Preston en Philip Young. Vanavond dus. In Studio 80, je bent van harte welkom tot 5 uur in de ochtend met Babylon. Vanavond in de Sapperclub hebben we The Flow. Dat is vanavond met Jur Wendel Kos, Lady Ace, Dylan Caletti. En live at the Flow hebben we Blitzkoeven, Go with the Flow Performance by Zoe Kobe. Hé, hoe de fuck dat is? Ik heb geen idee. Moeten we allemaal gaan kijken. En vanavond wat dichter bij huis hebben we pump of the Jam. Dat wordt allemaal gedaan in de Stalker in Harlem. Met de Champagne Powder en Chef Rollette en Martino Rosso. En in zaal 2, Elroy, Van der Leij en die draait tegenwoordig eigenlijk uh, ja, bijna alle vaste zaterdag geloof ik een uh, uh, stalker. En de kromme elleboogsteeg in Haarlem. En tot zover, oh, barries, ik moet je zeggen wederom, Amsterdam Harlem Haarlem. Echt, uh, ja, niet echt heel veel bijzonders natuurlijk. In Den Haag misschien wel, maar ja, het is altijd weer een beetje wat verder weg, hè. C.F.M. Zandvoort, the best of dance and R&B in the mix of the radio. We're going back to the music on C.F.M. Zandvoort in the Nightwalk. We're going to with you. Holland's number one, number one dance show. Nightwalk, Saturday night on ZFM. Every Saturday night. night, night, night, night. Dance night on ZFM. I know you're going to dig this. Enrique. Usher. This, This is for the dirty girls all around the world. Here we go. Here we go. Dirty, dirty, dirty Another day, another night. Yeah, yeah. And she acting like she don't sleep. She's a vibe When yeah. she drinks. But she's a thing when she's on top of me. Listen. She don't want love.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 45, de Olaf Bossovsky Remix. Uh, ja, een redelijk recente platen uh, op dit moment. Uh, daarvoor Dirty Dancer. Dat was uh, samen met Enrique Iglesias. En als je goed geluisterd hebt, dan kon je horen dat het uh, met Asher samen was. Ik meen van het album uh, Venus dat het was. Trek nummer 10 ergens uh, uit mijn hoofd. Uh, Dirty Dancer je Dirty Dancing, tegelijkertijd met Enrique Iglesias. En zo wordt het even tijd voor nog zo'n leuke plaat. Alweer nieuw jasje is gestoken, ik wou zeggen een oud jasje, maar het is een nieuw jasje voor een oudere plaat. Ik weet niet of je het nog kent, Everything But the Girl en Missing. Nou, verder Le Grand heeft het even uh, meegenomen in de studio en heeft me eventjes stevig... Onderhanden genomen deze plaat en er is iets heel leuks uitgekomen. We gaan er nu naar luisteren. Step Zing The Federal Grand, nieuwe remix voor het 2010-2011. Zie je van Zandvoort, The Nightwalk 10, Daar ga je nu naar luisteren. Is the 10. Deze week, op nummer 10, nieuw binnengekomen Timber, Oliver Ingrosso en Otto Noos met iTrack. Op nummer 9 blijft staan deze week Nadia Ali met The Rapture. Op nummer 8 deze week nieuw binnengekomen Eric Brits met Nieton. Op nummer 7 één plaatsje gezakt voor Ricky L. Fusing Mick met Born Again, de Belyric Soul Mix. Op nummer 6 vorige week nog 5 David Quetta featuring Rihanna met Who's That Chick. Op nummer 5 deze week de hoogst nieuw binnenkomende in de Nightwalk Tennis voor Reggie en Kaya Jones met Take It Off. Op nummer 4 2 plaatsen gezakt voor Doug Sauce, oftewel A-Track en Armand van Helden met Barbara Streisand. En tegenwoordig hebben ze daar ook weer een nieuw een village op gemaakt. Dan voel je, je ook met die dure woorden. In ieder geval, de nieuwe plaat is... Uh... Hij is niet van dag zo, maar ik weet even niet van wie. Ik hoor hem van de week voorbij komen. Met de... Hoe the fuck is Barbara Streisand? Ik heb hem ergens... In de platen mag gezien met DJ Mouse, maar of die we gaan draaien weet ik niet. Maar in ieder geval op nummer 0, 4 deze week Doug Sauce met Barbara Streisand. Op nummer 0, 3 blijft staan deze week Bruno Mars met Just The Way You Are. De plaat die eigenlijk helemaal niet in de, in de lijst past. Op nummer 0, 2 deze week, vorige week stond hij nog op 4. En ik kan je vertellen, volgens mij staat deze plaat volgende week op 1. Maar hè, Milk and Sugar, de heren uit Duitsland. Samen met Fajacon Deals met Hey, na, na, na. Deze week op twee. En deze week nog steeds op nummer 1 in de Nightwalk 10. Martin Salvage, featuring Drognet met Hello en natuurlijk, Zoals je voor ons gewend bent, gaan we nu naar de plaat luisteren. De nummer 1 in de Nightwalk 10 is Martin Salvage, featuring Drognet met Hello. De Nightwalk 10, yeah. nummer 1. Dreaming no more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 Bij een demonstratie voor meer vrijheid zijn in Algerije tientallen mensen gewond geraakt. De betogers werden door de politie teruggeslagen toen ze naar het centrum van de hoofdstad Algiers wilden lopen. Honderden mensen deden mee aan de demonstratie tegen de regering. Leden van de oppositie zeggen dat het tijd is voor een eerlijk partijenstelsel in Algerije.